Laat ons nu aanvangen om met elkaar te zingen van de 138e psalm en daarvan het vierde vers. Als ik voor door tegenspoed bezwijken moet, schijn, gij mijn leven. Is dat mijn vijands veramdschap brandt, uw rechterhand zal redding geven de Heer is zo getrouw als sterk hij zal zijn werk voor mij volenden verlaat ik wat uw hand bevond bron, wil bijstand zenden het is van mijn omen 38 e persoon en daarvan het vierde vers mm. voor te lezen wat geopgetekend vindt in het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Johannes en daarvan het 16e hoofdstuk van vers 16 tot en met 33. Wij noemen nu Johannes 16 van vers 16 tot en met 33 door vooraf de Heilige Wet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 die de misdaad der vaderen, bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe warmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw schots niet eidelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden, die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heilig. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar den zevende dag is den Sabbat des Heren uw schot.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 En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegenen de Heere den Sabbatdag. En heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder. Opdat uw dagen verlengd worden in het land. O dat u den Heeren, uw God geeft. Gij zult die doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen, Gij zult geen vals getuigenis spreken, Tegen uw naasten, Gij zult niet beheren, U is naast een Gij zult niet beheren, U is naast een vrouw, Nog zijn dienstknecht, Nog zijn een dienstmaat, Nog zijn een os, Nog zijn ezel, nog iets dat dus naasten is. In een kleine tijd, en gij zult mij niet zien. En wederom in een kleine tijd, en gij zult mij zien. Want ik ga heen tot een vader. Sommigen dan uit zijn discipelen zijden tot elkaar wat is dit dat hij tot ons zegt? In een kleine tijd, en gij zult mij niet zien. En wederom in een kleine tijd, en gij zult mij zien. En, want ik ga heen tot en vader. Zij zeiden dan, wat is dit dat hij zegt? In een kleine tijd, wij weten niet wat hij zegt. Jezus dan bekende, dat ze hem wilden vragen, en zeide tot hem, Vraag gij daarvan onder elkaar, dat ik gezegd heb, In een kleine tijd, en gij zult mij niet zien, En wederom in een kleine tijd, en gij zult mij zien. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, dat gij zult schrijen, en klagelijk wenen, maar de wereld zal zich verblijden En gij zult bedroefd zijn, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden Ene vrouw, wanneer zij het baat heeft, droefheid De welharen uren gekomen is Maar wanneer zij het kind gebaat heeft zo gedenkt zij de benauwdheid niet meer. Om de blijdschap. Dat een mens ter wereld geboren is. En gij dan hebt nu wel droefheid. Maar ik zal u wederom zien. En uw hart zal zich verblijden. En niemand zal uw blijdschap van u wegnemen En in die dag. Zult gij mij niet vragen? Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Al wat gij den vader zult bidden in mijn naam. Dat zal hij u geven. Tot nog toe hebt gij niet gebeden in mijn naam. Bid en gij zult ontvangen. Opdat u uw blijdschap vervuld zij. Deze dingen heb ik door gelijkenissen tot u gesproken. Maar de uren komt, zodat ik niet meer door gelijkenissen tot u spreken zal. Maar uw vrijheid van mijn vader zal verkondigen. In die dag zult gij in mijn naam bidden. En ik zeg u niet, dat ik mijn vader voor u bidden zal. Want de vader zelf heeft u lief, terwijl gij mij lief gehad hebt en hebt geloofd dat ik van God ben uitgegaan. Ik ben van een vader uitgegaan en ben in de wereld gekomen. Wederom verlaat ik de wereld en ga heen tot een vader zijde de discipelen zeiden tot hem, zie, nu spreekt gij vrij uit en zegt geen gelijkenis. Nu weten wij dat gij alle dingen weet en gij hebt niet van nodig dat u iemand vragen. Hierom geloven wij dat gij van God uitgegaan zijt. Jezus antwoordde hen, Gelooft gij nu? Zie de ure komt en is nu gekomen, dat gij zult verstoord worden en niet geluid naar het zijne, en gij mij alleen zult laten. En nogthans ben ik niet alleen, want de Vader is met mij. Deze dingen heb ik tot u gesproken, omdat gij in mij vrede hebt, in de wereld zult gij verdrukking hebben, maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Onze hulp zij in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig geleefd. en nooit Dan hebben we de winst, de profijten ervan. En anders gaat onze om zijn neus maar voorbij. Maar als het naar binnen valt, dan blijft het binnen. En dan doet het zijn werk en het openbaart zich naar buiten. Want elke boom wordt aan zijn vruchten gekend. En wel dat laatste vers in zonderheid van het je voorgelezen schriftgedeelte. Van het evangelie van Johannes 16. En daarvan vers 33, waar Gods woord ouders spreekt. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij in mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Tot zover. Vragen vooraf om de hulpen des Heren in spreken en luisteren. Door het aanroepen en inroepen van uw namen. Dewelken alleen wonderlijk zijt. En ook alleen wonderen werkt. En wonderen openbaart. Wonderen die door u uitgedacht. En op Golgotha zijn aangebracht. En door God en Heilige Geest worden ingebracht. Wonderen die geplaatst kunnen worden in een mens die zichzelf kent als een onmens. Die verheerlijkd worden in een mens waar alles kwijt is. En nooit meer terecht kan komen. Die geschonken worden in een mens waarin het nacht. Van binnen, van buiten en van boven, alles nog. Daar alleen is uw naam Peres. Den doorbreker van uw goddelijk werk. Wat niemand keren kan en ook niemand weren zal. Al wordt alles te werk gesteld om het te weren des te meer. Wordt uw majesteit geopenbaard in het werk. Der zaligheid. Laat Caiaphas raad en laat Pilatus het graf bewaakt worden. Die in de allemaal maten meer tot heerlijkheid, meer tot majesteit. Zodat de grimmigheid des mensen opgebonden en God vereerlijk wordt. Niemand kon de nu in het graf houden. Want gij wilde uw kerk behouden. Ga de dagen van uw grafverlegging bepaald. Geen uur meer en geen uur minder. En zij de vervullen des schriften. Voorzicht in Jona en in uw knecht Amos. Die ons in dit morgen uur nog samenbrengt. Na al wat gij van ons gezien hebt. Na al wat wij gedaan hebben. Naar al wat wij gesproken hebben en naar al wat wij gezwegen hebben, dan is in dat alles en met dat alles niet één ademtocht hemelwaardig geweest. En iedereen één woord God verheerlijkend geweest. En iedereen één gedachte in de vrezen des Heren geweest zodat u in allerwonderlijkst en allerlangmoedigst goddelijk zijn en wezen zijt. Om nogthans de zulke te dragen en verdragen. Wat onbegrijpelijk is ingelicht wordt. Wat de wonderbaarlijk is en me daaraan ontdekt worden. Oh, dan is het waar. Voor een ogenblik in de ziel waar het waar gemaakt wordt. Het wonder dat de hemel nog dekt en dat de aarde nog draagt. En dat hij nog niet zwart ziet van de honger en nog niet uitgedroogd is van vocht. Dan spreekt alles van uw goede tierenheid. Maar dan openbaart zich ook de walgelijkheid en de diepe bedorvenheid. En de onverklaarbare zonden onze ondankbaarheid de zwaarste last die de aarde draagt, de zwaarste last die op de aarde rust, de ondankbaarheid en last, wanneer een mens eraan ontdekt wordt, dan moet hij zichzelf alleenlijk wegschamen en uw weldadigheden en roem van draging erkennen. Mocht u behagen om in dit morgen uren door middel van uw woord. Van monsters genade je welen te maken. En van zwarte raven witte duiven door bloed en geest. En van tijgerse lammetjes te maken door het goddelijke lam In nederwerping van al het vlees. ...en het zwijgen opgelegd wordt. Maar we zijn doorgaans gelijk de beren... ...die van jongen beroofd zijn, brommend en grommend. Maar als we den beer nog eens mag zijn... ...dan wordt u geprezen... ...en alle vlees verdoemd... ...en alleen genade geroemd. Mochten u behagen, Heer, onze zieken te gedenken... Die veelal zijn in ziekenhuizen thuis. Gij mocht de lichte ongesteldheden genadelijk tot herstelling brengen. het ernstige nog net voor de dood verlossen van een geestelijke dood. En nog schenken het geestelijke leven. Het is voor u niet te wonderlijk om bij het oudste mens een wonder te doen of bij het jongste mens. Johannes was nog ongeboren, toen was hij al wedergeboren. En gij hebt er van zijn leven ook toegebracht, die al honderd en wat meer waren in de eerste wereld. Ach, u spreekt en tistert, niets is voor u bestaans. Uw naam is al machtigen, zodat het u nooit aan macht, nog aan kracht, nog aan wijsheid ontbreekt en ook nooit aan liefden in het zalige van uw erven, de meest liefdeloos, harteloos en levenloos, en hun harten meest bandeloos, en mocht de zin geleefd worden, dat de schaamten en de schaamte ervan werden gekend opdat de vernederingen onze zielen door God en heilige geest verrocht mochten worden. Gedenkt onze weduwvrouwen en weduwmannen, in hun gebroken leven mochten ze ontvangen een verbroken leven des geestes, dan is het geen wonder om weduwe te zijn en geen wonder om wedu man te zijn. Dan is het alleen nog een wonder dat we nog zijn die we zijn. En anders zal het nooit geen wonder zijn. Want die mens heeft een groot recht en geen schuld. We hebben alles van God geleend. Maar we mijnen alles alsof het ons eigen is. Maar als u het geleende opeist. Moeten wij het laten gaan. En loslaten. Want gij zijt het. Die we majesteit openbaart in het wegnemen en in het laten. Die we heerlijkheid openbaart in de natuur en in de genade. Ach, laat in dit morgenuren Door die blinkende morgenster onze duisteren en verduisterde harten verlicht worden. En onze liefdeloze harten tot liefde geneigd worden. En schenk zulke harteloze harten een nieuw hart. Opdat we nu aanmochtig leven zijn en alleen de bron de fontein van alle leven. Zegend het werk der scholen uit loutere genaden. En het onderwijs geven van ons vader door ons sterfelijk zaad geheiligd worden. Opdat het gebruikt te werden tot een onsterfelijke heerlijkheid en gelukzaligheid van ons verloren liggend zaad werden overgebracht in het rijk van een zoon uw zwijlbaarheid. Leg de zaken in onze hart nog. Ach, in een cultuur van uw altaar mag onze onreine lippen eens aanroeren. We zijn tot niets in staat tot de zonde. Maar laat genade ons bekwaam maken om niet alleen zonde, maar ook genade te verheerlijken. Laat het ons niet alleen bekwaam maken om de mens in zijn zonde en schuld te vernietigen. Maar ook bekwaam gemaakt om Jezus kruis. Als het enige kruis der verzoening, door voldoening, verheerlijkt wordt in de grootste der zondaren. Van jong en oud, van klein en groot, wees ons genadig, genadig naar uw welbehagen, bij aanvang of bij voortgang, wat alles genaden is. Amen. Psalm 147, en daar in het zesde en zevende zangvers inmiddels krijgen niet de gelegenheid en dan liep de liefde gaven afgezonden. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nee terug naar hem vragen. Hem vrezen zijn hulp verbijden door zijn hand zich laten lijken. Die hoe het ook mocht tegenlopen, gestadig op zijn goedheid hopen. O Salem, roem, den here, der Heren, wil u een God, o Sion, eren. Hij wil een gunst uw heil bewerken, de grendelen uw poorten sterken en zegen in uw land, uw kinderen. Hij doet geen krijg uw wasdom hinderen, hij deelt een lieflijke vrede zelfs aan uw verste grenzen mee. Met verder daar wil hij u spijzen en kronen met zijn gunst bewijzen. Dat is het zesde en zevende van 147. En inmiddels krijgen je niet de gelegenheid zijn liefdegaven af te zonden. Mm. Belast, ik heb niet gehoord. Nee, dat heb je nou niet gedaan. Heb je tegenwoordig gelezen ook? Hè? Nee, nee, nee, nee. We delen nog mede dat aanstaande dinsdagavond voor de groten geen kategorisaties waarin we verhinderd zijn te houden. Dus aanstaande dinsdagavond geen kategorisaties. Morgenavond op gewone tijd. De tekstwoorden zijn goddelijke woorden. Dan zijn dat ook onverslijkbare woorden. Dan zijn dat de oudste woorden zonder veroudering. Die in haar beleving altijd nieuw blijven. En in haar bevinding altijd leerzaam zijn. Bevinding. Johannes zijn naam. Wil hem me zeggen genaamd En dan wel de oudste genade, en de oudste genade, die vindt u in de zendbrief van de apostel Petrus en Paulus, menigmaal gehandeld en verhandeld dezelfde, namelijk de verkiezende genade, daar is de genade begonnen, het is het schoonste woord en het is ook mee van het diepste woord. De grond van de genade heeft nooit iemand gevonden, die legt een God. En wel een dwelbare God. Waarvan Peter is getuigd, die ons voorgekend heeft. Daar heb je de oudste, bestaanbaarste en de uitvoerendste genade. Die God voorgenomen heeft te openbaren. Daar heeft ook Johannes. Als van een vrijwerkend God. Die eerste genade in zijn vruchten deelachter geworden. Want de roeping is dezelfde genade. Alleen genade. En de rechtvaardig maken is weer dezelfde genade. Alleen genade. En de heilig maken is weer dezelfde genade, alleen genade. En de heerlijk maken is weer dezelfde genade, alleen genade. Waarvan David nog aanhangt, door u, door u alleen om het eeuwig welmaat. Daar valt alles tussenuit. En God in zijn werk valt er niet. Johannes heeft uit de onbedriegeligste de lippen. Van God, die na zijn Godheid geen lippen heeft. Maar mens geworden is om lippen te hebben. En daardoor zijn vol te kunnen leren. Waarvan Edu betuigt: Wie is een leraar gelijk hij? God wordt verhoold door zijn kracht. Zijn woorden zijn in toepassing de woorden des Almachtigen. En de woorden des Waarachtigen. En de woorden des enigen Gods, die mens geworden is, om een menslievende God te kunnen zijn. Om mensen te kunnen lieven zonder verlies van zijn waar. Dit is voorwaar een knoop. Die in de eeuwigheid losgemaakt is. Naar Jeremia 30 en psalm 40. En die knoop door God gelegd is door God ontbonden. Zie je, kom. Met eer biedt gesproken de hand van een profeet Jeremia. Dat dertigste hoofd tot je leeftijd vanmiddag maar als je thuis mag komen. Dan is het God die de knopen van God losmaakt. En ik zou eigenlijk nog wat nader willen zijn. Want we lezen in die profeetje meer dat er staat hoe zal ik je onder de kinderen zetten. Dat wil zeggen, met dit beetje spreken, dat God in nood is. En God geeft uitkomst aan God, zie ik om, om uw willen te doen. En ik draag u een heilige wet. Die gij den zon daar zet in het midden waar men ingewand. Wanneer daar iets van heen geleefd, wordt God in nood. Om een mens te kunnen redden. En de mens niet in nood om gered te kunnen worden. Dan laat het ons van de zijde God zien. Die weer eeuwige wijsheid en liefde. Om het behoud van zijn onkreukbaar recht. Het loosten, het goddeloosten, het minderwaardigste te kunnen lieven. Door verheerlijking van recht en gerechtigheid. Dat is een uitvinding van Jehovah. Dat is een uitvinding van Jehovah. En dat besluit. Dat vrije besluit. Dat heeft een God der besluiten in zichzelf genomen. En voert het ook in zichzelf uit. Voilà. Maar nu. Heeft hij hemzelf van eeuwigheid gegeven in de raad des vredes om. Een weg te openen. Dan een oorlog voerende zon daar eindigt in de eeuwige vrede gods. Dat een brommende weer die gevallen mens is een keer roepen zal door u, door u alleen om het eeuwig welbaar. Dat zulke die bedorven zondaar het in zijn leven zal dat het nooit aan eind geleefd kan worden. De God is welbehagen, het welbehagen God. En dan heeft hij zijn jongeren en zijn ganse kerk van het begin af aan zelf één Gelukkig maar, gelukkig maar. Want alle godsknechten die nog in de wereld zijn, wij gaan ze niet tellen, want wij kunnen niet tellen. Maar die kunnen nog, met elkaar niet één zonder op zijn plaats krijgen. Niet één zonder van doodlegend maken, niet één zonder zalig maken. Hoeft niet ook. Maar het is wel een les om het te leren, dat niet te hoeven. dat God het zelf doet. Daarom zegt een eindelijk bergen: vergadert ook de zonen God zijn kerk op aan en hij ja. Gelukkig heen, gelukkig hoor. Het kan in geen betere handen zijn. Het kan in geen vastere handen zijn. Want het is in de handen van hem, die wel geopenbaard heeft, we en geen zes te hebben van deze schepping, maar van de herschepping kan ik nergens vinden dat het hem ooit berouwt of smatten als dan had dat hij de mens gemaakt heeft. De nieuwe mens met de zegt, daar heeft God schikken. Daar houdt hij schikken en daar houdt hij zijn vermaking in tot een alle eeuwigheid. Dat is na zijn goddelijk voornemen en welbaar. Waarin hij zich openbaart in de schriftuur. Hij leerde zijn jongeren met zulke lessen die de zielen raken, de harten raken, de leven raken. Al oh, de meesten onder hebben geen ziel. Nou, nou, geen ziel? Nee. Nee, je leeft alsof je toch geen ziel hebt. Wanneer voel je je ziel? Wanneer zie je mis, zo roet zwart? Wanneer zie je je mis verloren? Want wanneer zie je de zielen hangen aan de rand van de hel? Eh? Wij hebben met eerbied gezegd. Wel allen hun zielen. Maar hun gestorven zielen. Zodat ons lichaam lijkt dragen zit van een gestorven leed. Waar we in Adam verloren zijn. En wat alleen door een tweede in Adam geopenbaard. Dus we hebben het kerkhof vlak bij ons, ja? Ons lichaam is het kerkhof van onze zielen. Mag onze zielen door de Heilige Geest opgewekt worden? Dan wordt ons lichaam een tempel des Heiligen Geestes. Al dan een kind van God sterft, je gaat ze begraven of hij. Dat hij hier legt de tempel des Heiligen Geestes. Daar heb God in gewoond. Daar heb God in getroond. En daar heb hij de zon daar. Voor eeuwig zalig gemaakt tot zijn eer en welbaar. Zou had ik toch nooit gedacht man Dat kerk zo kort bij was. Ja je bent zelf Je bent zelf Je bent zelf. En als hij daar nou achter mag komen dan. Schreeuwt die ziel geleven. Dan schreeuwt hij om het leven wat hij gehad heeft. En de staat de rechtheid. Om een goddelijk leven. Om een gemeenschapsleven. Om een leven in het gezelschap. Daar goddelijke goddelijke drieënheid te maken geraakt. Hij gaat dadelijk om leven schrijven. Om leven. Het was een bewijs dat hij nog nooit geleefd heeft. Maar daar begint hij te leven. dien daar. Zullen de doden horen de stemmen. des zonen God. En die ze gehoord zullen hebben zullen leven. Hij schrijven om het leven. Vragen om het leven zoekende het leven dat hoort bij de levend gemaakte zonda hij leert zijn jongeren dat de wedergeboorte een goddelijke geboorte is waar een mens niets aan doet zo aan zijn natuurlijke geboorte want ik denk dat er dan nog wel onder ons zijn die zullen zeggen ja man als ik er wat aan kunnen doen had, aan mijn natuurlijke geboorte, had ik er dit aan gedaan: dat het nooit doorgegaan is. En dat ik nooit tot een geboorte gekomen was. Als ik er iets aan had kunnen doen, dan had ik die geboorte tegengestaan en tegengegaan. Want als ik me nu denk dat ik reis ben naar de eeuwigheid en straks de eeuwigheid aan zou moeten doen, onherboren. Dan moet men nog maar denken, was ik maar nooit geboren, Was ik maar nooit geboren. Denk dat deze taal voor de meeste onze niet zo vreemd is. Want door de waarheid onderwezen zijn dan ook in de natuurlijke zin. Dan weten wij we immers wel. Dat het na de doodpad begint met sterven of naar de doodpad begint mijn leven ja. hij leerde zijn die jongeren in de eerste plaats als die van god gezalde profeet hij wist niet veel maar hij wist alles van god is alles hij kan niet liegen en niemand bedriegen. De duivel belooft de wereld en je krijgt een graf. De duivel belooft de rijkdom en je sterft straatarm. De duivel belooft een lang leven onder wat vallen daar zomaar weg. Vallen daar zomaar weg. De duivel kan niets geven, want die heeft niets. Maar die helpt de mens aan de gang met zijn beloven. Vandaag, dit en morgen, dat en overmorgen, dat. En hij belooft net zolang, totdat het einde is het eeuwige verderf. Hij is toch immers de vader de leugen. De genereerde des leugens. En wij hebben een leugen gehad. Dus dat sluit in één. Je moet die waarheid gemaakt worden. Bij aanvang, voortgang. En ook nog aan zijn eind. En als Jacob in zijn 49 getuigt. Op uw zaligheid wacht. En dan wil hij zeggen. Heer ik heb nog niets. Een leeg hoofd en een leeg hart. Maar ik wacht op uw zaligheid. Die aangebracht. En uw volk bereikt. Wanneer hij leert in de eerste plaats. Als God die profeet geworden is dan is bij hem ook alleen de kracht volk om zijn woord te gebruiken zijn woord in te planten met een zodanige majesteitelijke heerlijkheid dat het er nooit meer uitgerukt maar door verdrukking dieper ingedrukt wordt dieper ingedrukt wordt en het wordt net lang doorgedrukt zodat er niets meer over is als een dood en een dunwaardige zon daar en dan is de waard hebben de God de baard zijn de zoon en mij te openbaar. God maakt plaats voor God. En als God plaats maakt hij vervult dit met God. Zodat alleen God de eer. Is. En de zon daarom niet gezadigd. Eemel daar getuigd die toch ook in zijn woord, zonder mij kun je niets doen, geen zucht, geen traan, geen beweging, niet ten goede. Het is zo laag afgelopen, ik heb het al even gezegd, dat mijn verbond zoals adam Geestelijke lijken geworden zijn, maar in een ergere zin als een natuurlijk lijken. Is het waar? Nog, ja, nog erger. En je weet dat een natuurlijk lijk ontbindt. Dat gaat volkomen tot de verrotting der maan en der wormen over. Kijk niet bij uithouden. Dat moet begraven worden. Daar vraag je om, dat weet je om. Mag dat alsjeblieft begraven worden. Al weet je moeder, je vrouw, wie het ook is. De doodslucht maakt het onmogelijk om daarbij te leven. Maar wanneer een mens aan zijn geestelijke dood ontdekt wordt. Dan is die niet lijdelijk dood, maar vijandig dood. Wat wil men zeggen, vijandig dood? Door ontdekkende genade, de dood aan God, de dood aan de hemel, de dood aan Christus, de dood aan genade. Als genade niet sterker was dan zijn dood en niet sterker was dan zijn vijandschap, dan werd die zonde nooit vernietigd en gaf hij zich nooit over omgezadeld. Het is de grootste ademen voor de mens niet doen. Niets doen, dat is de grootste arm. Maar van de apostel in me zegt, laat u zaligen. Hij heeft vroeger gedacht, als hij over een bekeerd mens dacht, die mens zijn het goed. Hier eens straks nog weet. Het is waar, het is waar, het is waar. Maar, hun wegen hier door de zee. En zijn voetstappen worden meest niet bekend als daarna. Daarna, van achteren. Daar ik daar ook van, het is goed voor mijn verdrukt te zijn geweest. Wat leert hij zijn jongeren dat hij niet bij hen blijft komen? Hij moest gaan. Hij moest noodzakelijk gaan. Zijn profetische bediening, het is een zoete bediening, het is waar. Als er een versie door de heilige geest die je zielen verklaart wordt. Elke regel zaken worden. Elk woord nieuwe ontdekkingen zijn. Die profetische bediening daar zegt David van. Hoe zoet zijn mij nu redenen geweest. Geen honing kan het te beter smaak. Dat woord van God als een doorgaande staf. In het leven van de beproefden. In het leven van de verdrukten. Dan is dat woord God een staf om op te leunen. Op de steun. Heer je hebt het toch gezegd. Je hebt het toch zelf gesproken. Je hebt het toch zelf getuigd. Als een staf. Ook Jacob leunt in zijn sterf op die staf des woord. Ik zal met u zijn. En ik zal u niet begeven. Die staf des woord. Die houdt hem op de been. Al is het alles wankelend en schommelend. Want in dat woord door de heilige geest legt kracht. En openbaring, openbaring van Gods zoete almacht. En hem... Hij zegt hen dat hij hen verlaten moet af van de jongeren gelegen <coughs> Nou was dat niet gebeurd. En dan had hij bij hen gebleven. Met hen blijven gaan. En het Romeinse rijk vernietigd. En de tronen van David, dat stel. Maar waar was dan Jezus nu, als er niet meer was, het dat? Waar was dan de zaligheid de jongeren nu, als er niet meer was, het dat? Hier en we hoe aardse zins dan zo waren. Dan zijn ze uit de aarde, aardse waar altijd maar zoeken naar voorspoed, altijd maar zoeken dat alles meeloopt. En de weg naar de hemel, dan loop je alles tegen. Dan loop je alles tegen zodat je vaak moet zeggen, mijn weg lijkt meer naar de hel of naar de neer. Mijn weg lijkt meer ten ondergang als ten opgang. Mijn weg lijkt meer voor eeuwig verloren dan behouden. Mijn weg lijkt meer dat er voor mij geen weg is en ooit geen weg meer openbare is. Voor mij lijkt het meer dat er alleen maar een weg voor Gods volk is die in andere had hebben gezien. Maar bij mij is het niet. Genade maakt plaats voor genade. En genade graaft net zo diep, zodat alle eigen gerechtigheid vernietigd en verpletterd is in het lezen van Jeremia 3. Kent alleen uw ongerechtigheid. Dat is alles op de wetenschap. Bij de eerste verlossing, bij de tweede verlossing, bij de eerste ontmoeting, bij de tweede ontmoeting. Altijd gaat er weer vooruit. Erken alleen wel het uw ongerechtigheid. En als je die mag kennen en erkennen, zouden er dan nog klappen zijn die tegenvallen? Zouden er dan nog slagen zijn die me af moeten bidden? Als dit er een waarheid is, kent uw ongerechtigheid. Dan aanbied je de gerechtigheid van Jehovah. Om door lijden geheiligd. En straks eeuwig heilig zonder lijden. Wij zouden na een onslag een hemel opgemaakt hebben voordat tijd was om naar de hemel te gaan. Maar we hebben alles doorgebracht. Maar Christus is die tweede Adam, die in die bodemloze oceaan naar beneden gedoken is in die gouden ring van de eerste Adam. Uit die boondumloze verdoemenis opgehaald heeft. En hem zelf een hand heeft. En een handen had. Om nou door het geloof te mogen leven. In hem en uit hem. We hebben die eerste er gebracht, de eerste herfijnissen doorgebracht. We brachten deze open door. Want we zijn doorbrengers Bij aanvang en bij volksgang. En die gedachte ik. En hoe ouder hij wordt, hoe meer dat beleven zal. Ja. Hij sprak met hen door gelijkenissen, maar in het van de troostel, onmiddellijk openbarend het oogmerk van zijn lijden, en het oogmerk van zijn zijn, en het doel van zijn sterven. En dan is er nooit geen koning op aarde geweest. Die zo eerlijk en zo oprecht met zijn volk omging als Christus. Zo eerlijk en zo oprecht. Hij heeft ze nooit wat gezegd wat niet waar was. En hij heeft ook nooit wat beloofd wat niet op zijn plaats kwam. Hij heeft ook nooit wat veranderen genomen wat hij weer losgelaten heeft. Die trouwen houdt en hevig leeft En nooit laat varen de werken zijn rampen. Verandering hebben we menigmaal maar gezegd dat is mag. Maar de onveranderlijkheid is almacht. Bij wie geen schaduw van omkering of verandering. Leert hij zijn jongeren dat hij alle die dingen waarin hun naam vergruist wordt, waarin de personen vervolgd worden, waarin ze voor dieven, voor boeven, voor schurken, overal voor gehouden worden, ja, de en uitgeworpen worden. En je moet niet zo licht over je naam denken. Want die hou je makkelijker omhoog hoger en laat zakken. Je laat je makkelijker eren en hij die laat omteren. Je laat je makkelijker roemen als hij die laat verdoemen. Moet maar, maar niet zo licht over je naam denken. oh ja, oh ja, wat geeft het me ook van zijn zin. Maar hebben ze je naam wel eens aangetast en je eer. Je vrouw of je man of je kinderen. Hebben ze ze wel eens aangetast. Dan krijgen we aan, worden daar niet één ader in je hart, maar daar een hart vol van een ader gebroed Hoeveel moorden zouden we al gemaakt hebben, hoeveel slachtoffers zouden we al gemaakt hebben in onze gedachten? Ik denk dat we niet over de lijken heen kunnen komen, dat we niet overheen kunnen komen. Dat we al zoveel slachtoffers in ons leven gemaakt hebben. En daarom als een mens zalig wordt, dan moet hij zalig worden als een godmoeder En zalig worden als een Christusdoder. Hij moet zalig worden, omdat God hem zalig hebben wil. Alle roemers is uitgesloten. Die roem die roemen in de neer. Waarvan hij hun leert dat dat de weg is en wij willen maar een weg hebben. Waarin we niet kreunen, waarin we niet schreeuwen, waarin we niet steunen, waarin we niet roepen en niet schreeuwen. Want het legt ons veel te diep, het legt ons veel te arm, het legt veel te laag aan de grond. En de ervaring leert geliefden hoe lager aan de grond, hoe dieper in het genadeverbond en hoe meer te ontvangen de verbond Waarvan David zegt, geen groter goed dat gij mij geven meugt. En dat ge me maakt nederig en klein. Dan wordt die zon zodanig, zodanig ontdekt. Door zonde. Niet door de uitleving van zonde, Wat ook wel eens zijn kan zoals in het leven van David. Maar er heeft ook zijn tranen zijn smarten van gehad. alleen ze vergeven werden. Maar de gezonde kennisneming van de zonde is dit de ontdekking der zonde. Dat je alles bent wat alleen slecht is, zei Boonzaar destijds in de vrede. Ik ben alles zeg, die was slecht wat slecht is. Met andere woorden, ik ben alles wat grot is. Ik ben alles wat rot is. Je moet mijn portret vinden in Jeremia 24. Daar staan immers twee korven met vijgen. En de ene vijgen waren zo goed dat ze in alle opzichten eetbaar waren. En die andere korf, die was zo slecht, dat ze vanwege de slechtigheid die gegeten kan worden, daar een ontdekte zonde. Daar een naakte zonde. Dat heeft Mozes zijn werk gedaan, nog een paar woorden. Waar moet je die slechte korfvijgen vinden in Jeruzalem? En waar moet je die korf vinden met goede vijgen in Babel? Waar ze de haren van aan de willen daar hebben daar waren ze de goede vijgen. Er is hier op aarde geen bezittend, maar een missend volk. Geen doorzienend volk, maar een uitzienend volk. Laat ze in de hemel inzien. En laat de kerk hier op aarde uitzien. Alle deze dingen heeft hij niet gezegd dat ze moedeloos zouden worden, wat we zo makkelijk worden. Hij heeft het niet gezegd dat ze de moed erbij op zouden geven, wat we zo makkelijk doen. Hij heeft het niet gezegd dat we de hoop zouden laten varen. Die mogen ze makkelijk prijsgeven. Ja, ja, maar dit kan niet meer genade bestaan, hè? Nee, dit kan niet meer genade bestaan. Hij heeft het niet gezegd dat we hem, hem verdenken zouden. Of wantrouwen. Heel niet, heel niet. De verdrukkingen voor zijn de opvoedingsmiddelen. En de ontmoetingen Christi zijn de voedingsmiddelen. Maar de opvoedingsmiddelen, dat is druk en verkruis. Krijg je kind alleen maar eten, een beetje drinken en verder niks. Laat je verder maar, laat je verder maar lopen, laat je verder maar gaan, moet maar zien waar dan aankomt. Doe het toch niet, doe het toch niet. Gevoed toch dat kind niet alleen, maar gevoed er toch ook op. En in de opvoeding leggen de klappen, in de opvoeding leggen de kasteinen. In de opvoedingen, daar worden ze de beelden des zoons gelijkvormig deze dingen. Die ik u nu gezegd heb. Die hebt we niet van mijn kamer gehoord. Die hebt we ook niet van Abraham gehoord. En niet van Isaac. Al is het waar. Neem de tent van Abraham eens. Wat is er in gebeurd? Neem de tent van Isaac eens. Wat heb er een plaats gehad? Neem de tent van Jacob eens. Wat heb die man minnig maar. Zijn hoofd geschud. Ik heb maar, maar, maar. Maar de weg naar den hemel, geliefden. Dat is een vreemde weg. Die hebben nog nooit gelopen. Wij weten niet wat ons daarop wedervaren zijn. Maar daar nou de weg niet weet, wat gebeurt er dan? Dan ga je vragen wat de weg is. En daar houdt God van: Heere, hij maakt mij uw weg Door uw woord en gegeven. Deze dingen hebben ik, de eeuwige, de waarachtige God. Die van zichzelf is en van zichzelf blijft. De ongeborene, de ongeschapene, de eeuwige levenden. De welke zijn goddelijke raad openbaart en verklaart in de Schrifturen en in het leven van de kerk. Deze dingen heb ik, de waarheid zelf. De waarheid zelf. En wat de mondere waren zegt. Dat blijft waar het gisteren. Vandaag en morgen ook. Het is of die zeggen wil. Onthoud dat nu. Wat dat ik dat gezegd heb. Dat dit een artikeltje is in mijn verbond. Een artikeltje is in mijn testament. Dat dit een artikeltje is. Waarin. In het leven van de kerk. De ervaring van afgelegd. In het oude verbond. Daar werd min of maal nog huizen en vrouwen en vruchtbaarheid van huwelijken en van vee beloofd. Maar ons is het Nieuwe Testament niets beloofd dan verdrukking. Niets anders beloofd dan verdrukking. Maar waartoe te halen die verdrukking? Heel eenvoudig. Om je machteloosheid en je krachteloosheid en je waardeloosheid en je nutteloosheid, en je nutteloosheid te leren kennen van je eigen leven. Om eraan ontdekt te worden welke vijanden we zijn van vrije genade. Op dat vrije genade verheerde. Deze dingen heb ik. Tot u gesproken. Uit de mond der de waarheid zelf geliep doen. En wanneer hij dat zegt in zijn kerk. Door het geloof aanvaardt dat zijn kerk. En er worden zodanig veredigd met de verdrukking. Dat ze worden verdrukken. Net zowel mijn als een Christus mij. Ik zal ze onder de roede doen doorgaan. En de smachtvolkste wegen. Zijn dan de potmost kruisen. Waarin de zoetste evangelie lessen. Omhelzingen en kustingen Worden geopenbaard. Hebben ik tot u gesproken. Opdat, komt het hoor, opdat gevreden hebt in roepen, nee. Het is noodzakelijk hoor. Want ongeroepen, dat is onherboren. En onherboren, dat is wisverloor. Dat is gek ik, niet meer, dat te waar. Maar omdat gevreden mij het niet in de beloften die ge wel eens eerder ontvangen hebt. Niet in de rechtvaardig maken die je wel eens eerder ontvangen En niet in de aanneming tot kinderen die je wel eens ontvangen hebt. Het is waar. Ik bestempel het van Hans Dan het zoete weldaden is, he, is te mogen weten, God mijn God. Mijn zonde geworpen is zee van eeuwige vergetelheid. Maar dat gevreden vrede in mij hebt. Niet in de weldaad, maar in de weldoening. En dan veracht je de weldaden niet. Nee. Maar dan eet hij ze op zijn plaats. Als Christus weldoener is. En daar de weldaden vandaan vloeien. Dan komt ook hem alleen toe de eer. De wijsheid de kracht kunt God houdt van zijn eer. Daar zijn hier woorden voor. Om te zeggen hoe God op zijn eer staat. Als je loers God. Zegt hij. Hij geen uitlands God. Wacht u voor de zielen. Vergroot grote weldaden niet, en God kan je niet vergroten. Veracht de weldaden niet. en God kan je naar waarde nooit genoeg achten. Ik zou er haast nog op aanhangen. Ja. Dat het een les is in het leven van de kerk: genade te kunnen missen, de God en genade niet. Dat is anders te sterven aan de ontvangende genade, maar te leven in de Goddalige genade. En dan zijn we net als een klein kind, weet je wel. Dan zegt ja, moeder geef nog dit, ze geef nog dat, ze krijgt nog dat ook eens. He? Dan komt die moeder enkel maar aan wat te hebben. Enkel maar aan wat te krijgen. En de zoetste, de vleeskruisigste genade is, dat als God niets geeft. dat hij toch God is. Als God onthoudt dat hij toch God is. En dan de onthoudingen. Wel zo lief worden als de behoudingen. Probeer dat eens in je zak te steken. Probeer dat eens. En denk er nog eens over. Dan gaat het alleen om God. En niet om geen wat van God. Maar dan eindigt men met alles in God. Dan zeiden de houden: Aan God genoeg. En nooit van God genoeg. Die heb ik tot u gesproken, op dat gevreden, niet aan mij, niet vrede bij mij. Nee, nee, het is wat kortbij, het is waar, het is kortbij, bij. Maar het is nog te ver. Het is nog te ver, dus luister maar. Deze dingen heb ik tot u gesproken, op dat gevreden, in mij. Jawel, ben, ben je eigen uit. Ben jij eigen kwijt? Ben jij eigen verloren? In mij. Dat is die in Christo Jezus, die is in uw schepsel, in mij, door het lam met God verzoend, in mij in zijn beeld hersteld, en zijn kind, de adoptatie. En door het woord zijn ze welbaar, hoor je het, in mij hoor. Ja man, daar kom ik nooit, och, och, daar weet je niks van, niet nu. Nee, daar weet je niks van. En mensen praten dikwijls, maar een eentje weg. Als God het geeft, dan doet hij. Al is vandaag. En de ganse bekommerde kerk, maar dan moest ze bekommerd zijn hoor. He? Wat is een bekommerde kerk? Die uitziet om een bevestigde kerk te worden. Een bekommerde kerk, die is een wankelende aan kerk, die uitziet om bestendig te worden. Op het bloedfundament Jezus Christus waarvan je leest in de Psalm 38: Ik ben bekommerd vanwege mijn zon. Dat is de kortste weg mij, om te ervaren in mij, hoor je wel? Als een afgesneden zakenpaard. En dan moet ik dit maar gelijk aanhangen en dan gaan we gelijk door. Op. Want er wordt minimaal zo ontzaglijke lente benauwd over dat zoete recht gedaan, maar de kerk gaat eerlijk verloren, rechts verloren dat hij gedoen van is ondertekend en verheerlijken de rechter een eeuwigheid Dan kunnen ze wat blijven leggen er is geen hel en er is geen heen daar heb ik een hemel in de raad ja zo was hij punt dat gij vrede in mij heeft. want hij heeft de wet gesteld Geef dan vrede door hem met God. Een goddelijke vrede, dat is een eeuwigdurende vrede waarvan die straks tot zijn jongeren zegt: Mijne vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u niet gelijken wat de wereld hem geeft. Want die is verliesbaar en, en ze wordt verloren. He? De vrede van de beste huwelijken eisen zonder vrede in een dood. Het is een tijdelijke vrede. En een tijdelijke vrede is groot, maar je houdt op bij de dood. En een tijdelijke vrede is een weldaad, maar het neem neemt je doodstaat niet weg. Bekeer je niet, vernieuw je niet. Werkelijk het is een weldaad landelijke vrede, maar het neemt de vloek van het land niet weg. Blijf onder de vloek. Het is een vergaanbare vrede. Het is waar vrede met je kinderen. Het is een grote wel dat daar nog mee te kunnen leven. Zeven dagen en een week is een grote wel. Want met je kinderen te leven dat is een natuurlijk leven. Dat is een aantrekkelijk leven. Met je kinderen te kunnen leven dat is een bewijs. Dat je kinderen nog met u leven en gij met uw kinderen. acht dat niet gering. acht dat niet gering. Nog een grote wel dat maar, maar. Brang We weer een mara. Brang We weer een mara. <coughs> <coughs> Al leven ze met u en gij met hen. Straks komt de dood. En houdt gij op met je kinderen en de kinderen houden op met u. Terwijl ik het nogmaals verhaal. Het een grote zegenis. Als je met je kinderen mag leven, als ze nog een beetje wandelen, de wegen die ze voorgehouden worden. En overwerkt worden voor bekende zonden. Worden. Anders wordt een vader al begraven dat hij nog leeft. Wordt een moeder al begraven terwijl ze nog leeft. Zo is het huwelijk ook. Dan wordt de vrouw al begraven terwijl ze nog leeft. Of de man wordt begraven terwijl hij nog leeft. Breid deze zaken zelf maar verder. Hè. Ze zijn er overvloedig. Overvloedig. Want ik lees in Genesis 6. Dat een aardboden met vrevel vervult. Dat heb je in huwelijk. Ouders en kinderen. vrevel, Hel op Deze dingen heb ik tot u gesproken. Op je vrede met God. Vrede met de wet. Vrede met de eeuwigheid. En vrede met de engelen. En vrede met de verloste kerk in de hemel. Hier is een beginsel dat proeven en smaak. En dan volgt dat artikel, we nog een paar woorden maar zullen zeggen. In, in de wereld en daar zijn we niet. Zult gij in dit geld zijn erven. Verdrukking hebben. Nou is er niemand onder ons als moeder of als vader. Die niet boven zijn huis zou kunnen zetten. Hier is ook een kruis. Hier is ook een kruis. Maar dan zeg ik er wat bij Alleen maar een kind van God is. Daar is een kruis. De anderen leggen onder stempel van de verdrukkingen. Maar een kind van God komt onder kruis. Dat is dat. Zo op. en in MNH. Dat is hun kruis een vrucht van kruis. En de vruchten van kruis. Moeten ze rijk maken voor een bediening het kruis. En de bediener moet ze eruit maken om eenmaal uit kruis en eeuwig thuis te mogen ontvangen. En dat is zonder kruis. In de wereld zult gij, niet kunt gij, maar zult gij. Verdrukking hebben, hebben, tegenwoordig zijn, aanwezig zijn. En dan heb ik geen enkele tenten daar ouder maar op te noemen. En je hersen misschien ook wel kennen van Gods volk. Waar altijd, altijd die nu aan de hand was. Ja, ja. Het ene nog niet over het andere is er. Het ene weer over het andere komen maar weer, is dat, is dat nou weer Waarin men in de buurt wel eens zegt. Is dat nou weer bij dat mens? Is, nou is dat nou weer wat te doen? Is dat nou weer wat te doen? Is dat ook altijd wat? Het is ook zo. Ze zijn levend waard. water is doodwaard. Dat is nooit maar niet te doen. Maar levend water dat heb ze ebben. Acht uur en zijn vloed maar vier uur. En juist in dat even moeten ze leren. Wat de profeet Jesaja getuigt. Dan zijn een bron opdragen. Terwijl ik er niets opwerpt dan en slijk. In de wereld zult gij verdrukken. Hij weet welke verdrukken. Hij weegt de verdrukken in de weegschaal. Van zijn goddelijke macht en vrijheid. Wordt zware niemand wordt te zwaar verdrukkelijk zal, want niemand heeft reden om te twisten. Wanneer de Heer hem in verdrukking brengt en wanneer twist hij nog? Wanneer is dit nu met zijn verdrukking? Heen? Dan heeft de verdrukking zijn nut gedaan, dan heeft de gestijding zijn nut gedaan, zodra wordt het. Volk als je de kastijding aanvaardt, Wordt God verheerlijk en je ziel bevrijd. Dan hoef je er niet meer over te praten. Nu word je van praten moe. Je kan er niet uitkomen. Je wordt van denken moe. Je kan er niet uitkomen. Soms zeg je wel eens. Oh God kom eens ophouden met denken. Kom toch eens ophouden met denken. Ik word moe van mijn denken. Ik word moe van mijn woorden. En, en in het alles word je ook aangepot door de duivel. Die de mens aan het borst, Dat dit toch eigenlijk geen weg is. Die met genade samen kan gaan. Dat dit toch eigenlijk geen weg is. Die tot vrede ooit eindig is. Maar hij laat de uitkomst zien volk. Heb goede moed zeg. Heb goede moed. Omdat gij verdrukt bent. En verdrukt wordt. Ik ben je moed. Ik ben je kracht. Ik ben je sterkte. Ik ben je verstand. Ik ben je wijsheid. Ik ben je gerechtigheid. Ik ben je heiligheid. En ik ben je leven. Heb goede moed. We behoorden. Verblijden te zijn met de verdrukking aan te leven zonder verdrukking. We behoorden ziel zalig en verheugd te zijn. Tegen de Heer word ik nog waardig gekeurd, geslagen te worden, word ik nog waardig gekeurd, gekastheid te worden. Word ik nog waardig gekeurd door God om hier gegeesteld te worden als vruchten van de aanneming tot kinderen? Ja, ik ken dat jou wel, zal je zeggen? Zal je zeggen dat het kan? Schrijf de apostel Paulus aan de Korintiërs. Ik heb hem wel behagen in nood doen. Een welbehagen in banden. Een welbehagen in geestvullingen en in gevangenissen. En waarom, Paulus, heb ik daar een welbehagen in? Omdat daarin de kracht Christi in zijn uitnemendheid vereerd wordt. Want ik vermag in Christus de zwaarste non te termijn, de zwaarste slagen te omhelzen. Ik vermag in Christus alles te doen tot zijn en tot kruising van mijn bestaan. Het goede moed. En we verliezen de moed nergens zo gauw in als in verdrukking. Het moet maar wat aanhouden. Het moet maar wat lang duren. In Holland zeggen ze van de lange reis worden de paarden moed. Noem moet maar eens veertien dagen duren. moet maar eens drie weken duren. He? Het moet maar eens vier weken dan zie je er geen einde meer aan. Dan zie je er geen einde meer aan. De God dat zal nooit meer eindigen. En aan het einde niet ziet. Komt er een nieuw begin. Goed van Bar. Want waar is. God er om te doen voor. Dag aan vader. Zal u nutteloos zijn. En uw onwetendheid. En uw kunnen Op dat u zou laten lijden. Door zijn hand. Maar wij in de verdrukken zitten maar hoe komt dit nou en waarom moet dit nou? En ik begrijp niet dat ik dat niet eer gezien heb. En ik begrijp dat ik daar niet op gelet Ik begrijp dat ik daar toch niet bij stilgestaan Dan zitten we in een cirkel. Allemaal in een cirkel. En draaien als een trollend rond. Als een in het rond. En dat is zo'n zielsvermoeiende arbeid. Dat aan het eind zo'n adem is zonder daaronder zit. Zon. Oh, God, mocht ik toch mezelf eens Raakte ik toch mezelf een kwijt. Morgen toch eens aanvaarden. Dat ik mijn naam in het paradijs verloor. En dat ik alle waren in het paradijs verloor. Voor mezelf om me zaak. Dat ik niets meer over heb. Als schande en vrije genade. En dat is net genoeg. Dat laatste woord. Dat is een oceaan. Waarin David heeft ervaren. Een is al mijn huil, meneer. Mijn, mijn sterke rots, mijn tegenweer. En er komt nog tussenin. Dat bij die bedrukkingen dan spelen de zonden vlees op. Ach ja. Ach ja. Had ze dan maar geen last van de zonden. En daardoor verliezen ze de recht om geholpen te worden. Daardoor verliezen ze de recht om gelost te worden. Daardoor verliezen ze de recht om dan weer uit, ruisende uitgetrokken te worden. En ons recht verloren, Gods recht verheerlijk, is de enigste weg om door recht verlost, God tot heerlijk. En er is een kerk van achteren, het is goed voor mij, verdrukt te zijn geweest. Omdat ik dus uw goddelijk recht zal leren. Tot dat einde zijn al de verdrukkingen maar, om die kerk aan de rond te houden. Omdat ze als niets, als alleen uw genaam, gezalig te worden. Oh zeg je nu voor, lieve koning. Oh, als u het toepast, dan krijgen we er wat mee. Een eendenking en een overdenking. En een bedenking. Dat verdrukking geen vreemde zaken is. En dan verdrukking geen vreemde dingen zijn. Dat kasteidingen vaderlijke dingen zijn. Daarin uw woord vervuld wordt. Een egelijk zoon. Die een lief heeft kastijden. Een egelijke zoon die je aanneemt. Die geestelt. Die geest En die we dan zonder kastijdingen zijn. Dan zijn we basta. En geen zoon. Laat dat in onze zielen. Mij aan een voortgang gewotteld. Dat de weg naar de hemel een kruis is. Om eenmaal door het kruis. Verlos van alle hellen. Over te mogen houden hemel zonder hel. Amen. Amen. Psalm 32. En daarvan het vijfde zandvers. Wil toch niet stug gelijk een paard weer streven of als een mijl door domheid voortgedreven, gebit en toon door dus mensen handbestuurd, beteugelend woest en redeloos gedierd. Laat zulke dwang voor u niet nodig wezen. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Maar wie op hem vertrouwt, op hem alleen, ziet zich omringt met zijn weldadigheid. Het vijfde van 32. door zijn aanschijn over u lichten en geven u genade de Heere, verheffen het licht zijn aanschijns over u allen en geven u zijn vrede amen